In wilde ik dus uh, het volgende zeggen, namelijk, uh, of eigenlijk een antwoord geven op de vraag die wellicht bij enkele van jullie uh, speelt, namelijk waarom kiezen wij voor de helden waarvoor wij hebben gekozen, terwijl wij kunnen kiezen uit honderden of wel duizenden anderen. De reden hiervan is dat wij met het spreken over helden, over personen, tegelijkertijd ook nieuwe hoofdstukken uit de islamitische geschiedenis willen openen. Want elk zo'n held heeft geleefd in een bepaalde periode. En hij heeft gehandeld onder bepaalde omstandigheden. En dat willen wij in deze serie ook naar voren brengen. Dus in plaats van dat het een omschrijving wordt van een cv, van een persoon... willen we daarmee ook de context waarin hij gehandeld heeft naar voren laten komen. En uh, hoofdstukken van onze glorieuze geschiedenis openen. Dus... Helder van de islam, de serie, is daarmee ook gelijk een les in geschiedenis. En natuurlijk staat de tijd ons niet toe om diep in te gaan op de feiten... en de, en de namen en de data en de specifieke gebeurtenissen. Maar je kunt het beschouwen als, uh, beschouwen als een soort introductie in de islamitische historie. En vandaag openen wij wederom een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis. En binnen dat hoofdstuk... Een bladzijde die zonder twijfel bekend staat als een van de zwartste bladzijden in de islamitische geschiedenis. Rond het jaar 1200, zo aan het begin van de 13e eeuw... ...leek de rust in de islamitische wereld iets wat teruggekeerd. De kruisvaders waren, waren net verslagen in de legendarische slag van Hittin in 1187 door Salah al-Din. We hebben er eerder ook al over gesproken... En Jeruzalem werd drie maanden later heroverd op de kruisvaarders. En Salah din had een machtige staat gesticht. Het Dole al-Eyubiyah. Dat zich uitstrekte over Egypte en over Shem en el-Yemen en el Hijaz, Mekken, en Medina. En altijd is het zo geweest in de geschiedenis dat wanneer Shem, yani Syrië, Palestina en Egypte, wanneer deze verenigd waren... ...dan ging de Umma door een periode van kracht en macht... En zo was het ook in de tijd van Salah En elders in de islamitische wereld, in Perzië... ontstond ook een sterk islamitische staat. Het Dol al-gawarizmiya. Met een machtige staat en een machtige staatshoofd. Dus het, de rust leek teruggekeerd en de ommen leek... door een nieuwe gouden periode heen te gaan. Maar dit hield niet lang stand. Want direct na de dood van Salah ...brokkelde zijn staat uiteen onder zijn nageslacht... ...die met elkaar verwikkeld waren in voortdurende oorlogen... ...en strijd om macht en uitbreiden van territorium. En nog erger dan dat, ze zochten hulp bij de kruisvaders... ...die nog aanwezig waren in Philistien. Want Jeruzalem was dan wel heroverd... ...maar de kruisvaders waren nog steeds aanwezig... ...met name langs de kust in Akke en Haifa. En zij zochten daar hulp bij tegen elkaar... En in el Maghrib, een ander gedeelte van de islamitische wereld... en in el Andalus was het ook niet meer wat het ooit is geweest. Het machtige, het dola, dola de Mu'ahidi, waar we volgende keer inshallah over zullen gaan spreken... was ook inmiddels uiteen gebrokkeld. En de kruisvaders in el Andalus wonnen terrein op de moslims... en het ene emiraatje na het andere viel ten prooi aan de kruisvaders... totdat ze uiteindelijk een paar eeuwen later volledig zijn verdreven. Anatolië, het huidige Turkije... ...waar ooit het machtige Seljuqerijk uh, uh, uh, gevestigd was. Het die een machtig en sterk land hadden opgezet... ...was ook uit elkaar gebrokkeld. En de verschillende delen van de Seljuken ...waren ook met elkaar verwikkeld in interne conflicten. En het ooit zo machtige en gevreesde Abbasidische galifaat... ...was ook niet meer wat het was. Sterker nog, er was... Niks meer van over. De Galifa had slechts macht over Baghdad... en over enkele dorpen rondom Baghdad. En zelfs die macht was eigenlijk niet wat het, wat het zou moeten zijn. En de Galifa, wat een enorme grote titel is voor zo'n kleine jongen eigenlijk... die was verzonken in het najagen van zijn lusten en zijn verlangen... en zijn macht, Hij reikte eigenlijk niet verder dan zijn paleis. De enige die nog naar hem wilde luisteren waren zijn slavenmeisjes wanneer hij opdracht gaf tot een dansje of een kunstje. De echte macht lag toen bij de omringende staten en de omringende emiraten. En de positie van de galifa was eigenlijk een symbolische functie. Zoals de koning van Nederland vandaag ook een symbolische functie bekleed. Dus terwijl dit de situatie was van de moslims in het begin van de 13e eeuw... Van de Terwijl zij door een periode van zwakte en oneenigheid gingen... gebeurde er iets aan de andere kant van de wereld... wat de koers van de geschiedenis in het algemeen volledig zou veranderen. In Mongolië stond iemand op die de Tataren begon te verenigen. En de Tatar, dat is een stammenfederatie van allerlei stammen... die leefden in Mongolië en het gebied daaromheen. En deze man was Genghis Khan... En wel bekende bij de meesten van ons. Genghis ghan En Genghis ghan verenigde de stammen... en hij begon terrein te winnen in Mongolië en een staat te stichten. En vanuit Mongolië viel hij China aan... totdat hij heel China onder zijn macht had geplaatst. En de Chinese, de invasie was zo woest en wild... dat de Chinezen de Chinese muur hadden gebouwd... als een soort van versperring voor deze Mongoolse invasie. invasie. Maar het mocht niet baten, want binnen een mum van tijd had Genghis ghan ...het hele Oost-Azië eigenlijk onder zijn gezag geplaatst. En toen, als je Oost-Azië onder je gezag plaatst... ...kun je niet meer verder, want er is de oceaan... ...dus dan ga je naar het westen. En als je naar het westen gaat, dan kom je in de islamitische wereld. En hun manier van oorlog voeren was alles vernietigend. Ze waren ongelooflijk bruut en woest... ...en ze hadden totaal geen empathie voor hun vijand... Ze vernietigden alle steden die zij binnenvielen en moorden meestal ook de hele bevolking uit. Vaak was het niet nodig om militaire doelen te behalen, maar meer om hunzelf te bevredigen. Doden en slachten was iets waar zij van genoten. Ze spaarden niemand. Geen kind, geen vrouw, geen bejaarden. Sterker nog, zelfs ongeboren kinderen werden niet gespaard, want de vrouwen... Werden, de zwangere vrouwen werden hun buiken werden opengesneden en de embryo's in hun buiken werden vernietigd. Dit is hoe zij omgingen met hun vijanden. En als ze gevangenen maakten, wat gebeurt in oorlog? Dan namen ze die mee naar de volgende stad die zij wilden veroveren. En aan de poorten van die stad slachten zij dan op brute wijze die gevangenen af... om de mensen in die stad schrik aan te jagen om te voorkomen dat er mensen zullen zijn in die stad... die wellicht denken aan het leveren van verzet. Zo waren de Tataren. Het waren eigenlijk wilde beesten in de gedaantes van mensen. Ze hadden totaal geen hart. En op deze manier vielen zij de islamitische wereld binnen. Niemand durfde het tegen hen op te nemen. Er heerste een opvatting onder moslims... dat je van de Tataren niet kon winnen. En de moslims zeiden tegen elkaar... Als iemand jou vertelt dat je kunt winnen van de Tataren... ...geloof het dan niet, want dat is een fabeltje. Het is onmogelijk om van hen te winnen. En om een idee te geven hoe erg dit was... ...hoe de moslims in die tijd de Mongoolse invasie uh, ervaarden... ...laten we kijken naar de woorden van een historicus... ...een bekende historicus, Ibn Athir. Hij zegt in zijn boek, Al-Kamil Tariq. ...hij zegt... ...aanvankelijk... ...wilde ik geen verslag doen van deze gebeurtenis. Ik wilde geen verslag doen van de Mongoolse invasie. Waarom? Want, zegt hij, en kijk naar het argument... ...wie wil er nou verslag doen van het einde van de moslims en de islam? Zo werd het ervaren. Deze invasie werd ervaren als het einde van de moslims en de islam... De moslims ervaarden dit als het aanbreken van de dag des oordeels. En Ibn Athir zegt... Was ik maar niet geboren. Was ik maar doodgegaan voordat ik dit aanschouwde en was ik maar in de vergetelheid gegooid. Met andere woorden, het is zo moeilijk om mijn pen zijn werk te laten doen en al deze gruwelijkheden op te schrijven. Maar alhamdulillah heeft hij het gedaan... en mede dankzij dat weten wij nu wat er is gebeurd. Dus de Tataren bestormden de islamitische wereld. En zij vernietigden elke stad en elke dorp. Allereerst het doula al wat het meest in het oosten lag. Zij maakten dit land met de grond gelijk... en zij moorden daar miljoenen moslims af. En daarna trokken ze naar Irak, naar Baghdad, de hoofdstad... Van de islam, de hoofdstad van het ooit zo machtige Abbasidische kalifaat. En zij belegerde deze stad met 200.000 bloeddorstige soldaten. En de kalifa, al mustasim Billah, grote naam voor een klein jochie. terwijl zijn stad werd bekogeld met de katapulten van de Mongolen, zit hij in zijn paleis te genieten van een voorstelling van zijn slavenmeisje. En op dit moment, op het moment dat die dansvoorstelling bezig is... komt er door het raam een pijl naar binnen van de Tataren. En die pijl raakt deze vrouw en ze valt dood neer. En de Galifa geeft opdracht om de deuren en de ramen te sluiten... en het feestje gaat verder. Zo erg was het gesteld met de Galifa en zijn entourage. En Holako, dat was de opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Tataren... hij geeft opdracht om de inwoners van Baghdad massaal af te slachten. En om de rijkdommen te plunderen. En veertig dagen lang zaaien de Tataren op de meest gruwelijke wijze dood en verderf in Baghdad. En terwijl een deel van het leger de inwoners van Baghdad aan het vernietigen zijn... gaat een ander deel de beschaving van Baghdad vernietigen. En ze gaan naar Mektebet Baghdad... Wat doet ons weten wat de bibliotheek van Baghdad is? Dat is de opslagplaats van de wetenschap van de wereld. Daar liggen miljoenen boeken over alle disciplines die je kunt bedenken. En de Tataren vernietigen deze bibliotheek. En ze gooien deze miljoenen boeken in de Tigris rivier. Totdat de rivier zwart werd van de inkt... En er wordt gezegd dat de Tataren de rivier konden oversteken met hun paarden zonder dat zij het water aanraakten. Dat wil zeggen dat de rivier vol zat met de boeken en de kennis van de umma en van de mensheid in het algemeen. En alleen Allah weet hoeveel kennis de mensheid die dag heeft verloren. En de galife werd opgepakt, want ook hij is niet gespaard. En zijn familie werd voor zijn ogen afgeslacht. En daarna werd hij vastgebonden en op gruwelijke wijze geëxecuteerd: namelijk door doodgetrapt te worden. Een zeer pijnlijke en langzame dood, die deze galife heeft moeten ondergaan. En in 40 dagen werd er 1 miljoen moslims afgeslacht. En na 40 dagen. ...geeft Holako op het hebben van de strijdkrachten. Na veertig dagen geeft Holako opdracht om het moorden te stoppen. Maar niet omdat hij medelijden heeft met de moslims... ...maar omdat dat het aantal lijken niet meer aan kan. En hij is bang voor het uitbreken van epidemieën. Dus hij geeft een bevel om het doden te stoppen... ...en de rest van de moslims mochten uit hun schuilplaatsen komen... Waarom? Om de lijken te begraven en epidemie te voorkomen. Dit is hoe harteloos de Tataren waren. En dit deden zij overigens met elke stad en dorp die zij binnengingen. En nadat zij in Irak klaar waren, trokken zij naar Syrië. En toen naar Filastien. Totdat ze aankwamen in Gaza. In Gaza. Op steenworp afstand van Egypte. En als zij Egypte zouden binnengaan dan zouden ze daar natuurlijk dezelfde verwoestingen aanrichten. Want men was niet beter gewend van de Tataren. En als ze dat zouden gedaan hebben... dan was de weg naar de rest van Noord-Afrika vrij. Want er was geen significante macht in Noord-Afrika op dat moment... die daar een halt aan kon toeroepen. Dus dan was letterlijk de rest van de islamitische wereld... ook ten pooi gevallen aan de klauwen van de Tataren. Maar Allah subhanahu wa ta'ala bepaalde... Dat uit, dat uit Egypte een leger zou komen die wel in staat was om de Tataren te bestrijden. Een leger die voorgoed afrekende met de angst die men had voor de Tataren. Een leger die bewees dat wanneer men jihad hoog in het vaandel heeft staan, hij onoverwinnelijk is. En dat leger was bereid om zichzelf te offeren. Niet voor het uitbreiden van territorium. Niet voor het verzamelen van oorlogsbuiten maar voor het welzijn van deze umma. En zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala bepaald... dat er toch een einde zou komen aan de invasie van de Mongolen. Wie is dit leger? En wie staat er aan het hoofd van dit leger? Dat is natuurlijk de handvraag waar jullie antwoord op willen hebben. Maar ik ga natuurlijk mijn kaarten niet zomaar prijsgeven. Ik ga niet zomaar vertellen wie dit leger is... en wie, welke held er aan het hoofd van dit leger stond... Voordat ik een kleine voorgeschiedenis van Egypte heb, ge heb geschetst. Waarmee jullie kunnen begrijpen hoe het zover kon komen dat dit leger aan de macht kwam. Wat waren de omstandigheden in Egypte op dat moment? En wat waren de oorzaken die geleid hebben tot overwinning? Want naam, overwinning komt van Allah. Maar het komt alleen wanneer de umma voldoet aan de voorwaarden van overwinning. En als wij ergens een les uit willen trekken, dan is dat wel uit... ...wat die voorwaarden zijn. Want we gaan tegenwoordig door eenzelfde soort fase heen in de geschiedenis. Een omme die gebruikt wordt als deurmat... ...en iedereen die langskomt veegt zijn voeten eraan af. Maar hoe kunnen wij van deze situatie... ...naar een situatie waarin wij weer bepalend zullen zijn in de wereld... ...of op zijn minst de bezetting van buitenlandse mogendheden eindigen. Als we dat willen weten, dan moeten wij dit soort uh, zaken bestuderen. Egypte, ten tijde van de Mongoolse invasie. Zoals jullie weten viel Egypte onder het Dol-Eyubia. Dat was die sterke staat die Salahaddin-Eyubia had gesticht nadat hij de Fatimiden uit Egypte had weggejaagd. Maar zoals ik net al zei, dat rijk viel uit één en werd verdeeld onder het nageslacht van Salahaddin. En dat nageslacht van Salahaddin was verwikkeld in interne strijd. Iedereen wilde zijn territorium iets wat uitbreiden en ging toen op de vuist met soms een broer... soms een neef, soms een, een, een, een kleinzoon. En Mohim, het was een chaos. Zij hadden dus niks weg van de grote held ad-Din die een geweldige slag geleverd heeft tegen de kruisvaart. Maar tegen het einde van het dole al -e toen Dolal dole al eigenlijk op het punt stond om te vergaan... stond er in Egypte wel een koning op... die in de voetstappen was getreden van ad-Din. En die wil de strijd tegen de kruisvaders voortzetten. Want zoals ik net al zei, Jeruzalem was veroverd. Maar de kust van Filistien was nog volop in handen van de Europese kruisvaders. En de moslims moesten dus nog een geweldige strijd leveren... om het heilige land volledig te zuiveren van de Europese kruisvaders. En deze koning heet Al-Malik al-Salih Najmuddin Ayyub... Zijn bijnaam was el-Malik al-Salih. En el-Malik al-Salih... die streed tegen de Eubiën in Shem. Die zich dus hadden geallieerd met de kruisvader. En hij heroverde Jeruzalem. En nu zul je denken... maar had Salahaddin dat niet gedaan? Staat Salahaddin niet bekend om het feit dat hij Jeruzalem heroverd heeft? Naam, Salahaddin heeft dat gedaan. Maar het nageslacht van Salahaddin... heeft Jeruzalem... Gado gedaan aan de kruisvaders. In ruil voor wat militaire hulp tegen wie? Tegen elkaar. Zo erg was het gesteld met deze verraders van de Eubiën... Dat zij zelfs het pareltje van onze rijk, namelijk Betul Magdis, gado doen aan het nageslacht van de apen en de zwijn. En El Melikke Saleh, hij had een leger en zijn leger bestond uit een specifieke groep soldaten. Het bestond uit een specifiek opgeleid en getraind soort soldaat. En dat zijn de memeliek, El memeliek. Wie zijn de memeliek? Het woordje memeliek betekent... of het is eigenlijk meervoud van het woordje Mamluk En Mamluk betekent slaaf. Of degene die het bezit is van iemand. Dus de memeliek zijn slaven. Maar niet zomaar slaven. Het verwijst naar een hele specifieke groep slaven. Het verwijst naar kinderen die waren buitgemaakt in oorlogen en die verkocht werden op de slavenmarkten van de wereld. En de islamitische koningen die kochten deze slaven op en die gaven hun een fenomenale opleiding. Van kinds af aan leerden zij de Arabische taal, en Koran, en fiqh en sharia en vanaf hun puberteit kregen zij militaire training. En zij groeiden dus uit tot zeer bekwame zwaardvechters en boogschutters en speerwerkers. Dus eigenlijk een soort van ideale cocktail. De Mujahidi van de bovenste plank. Opgeleid in islam en opgeleid in het militaire vak. En de koningen gebruikten hen dan voor hun staatslegers. En op deze manier werden legers vormgegeven en territoria veroverd. Maar een memlookie was niet zomaar een slaaf. Een memlookie kon ook doorgroeien en hoge posities bekleden in, in het leger, bijvoorbeeld. Of zelfs in de politiek. En dat wisten die memlookies. En dus werkten zij ook hard en ijverig om deze posities te bekleden. En dus de, de combinatie is ideaal. Je hebt mensen die opgeleid zijn in islam en in militaire zaken. En ze zijn gedisciplineerd, bereid om hard te werken, ijverig. Dus de ideale cocktail eigenlijk om landen mee te veroveren. El Mohim, al Melik al Saleh, hij overleed op een gegeven moment tijdens de voorbereiding van een slag tegen de kruisvaders in Egypte, want de kruisvaders vielen niet alleen Shem en Philistine aan, maar ook Egypte. En tijdens de voorbereiding van een slag tegen de kruisvaders, die bekend is komen te staan als de zevende kruistocht. Overleed hij En het was overigens uitgelopen op een geweldige overwinning voor de moslims. En in deze slag is de Franse koning Lodewijk IX gevangen genomen. En hij heeft zich moeten vrijkopen door het betalen van 800.000 gouden muntstuk. Dus een geweldige overwinning waar we met plezier aan terugdenken. Maar el Salih overleed tijdens de voorbereiding van deze slag. En nu is er een probleem in Egypte. Want er is geen opvolger meer van de Ayubiën in Egypte en we weten die dynastieën die gaan van zoon op uh, van vader op zoon et cetera er is geen opvolger meer van de Ayubiën in Egypte dus wat gaan we doen, er is een machtscrisis ontstaan in Egypte El-Malikus Saleh had een vrouw zijn echtgenoot en dat was Shajarat al Dor. onthoud deze naam een zeer sluwe ambitieuze politica en Shajar at stuurt een brief naar een van de Eubiïen buiten Egypte. Zijn naam is Toransha. Toran Ze vraagt hem, kom naar Egypte en bestijg de troon. Want er is een machtscrisis, er zijn geen opvolgers meer van de Eubiïen. Toransha die komt naar Egypte en die bestijgt de troon. Maar hij bleek helemaal niet zo geschikt te zijn voor deze functie. Hij was hardvochtig. Hij was achterdochtig, hij bekritiseerde iedereen... Hij betichtte iedereen van uh, verraad en, en stelen, et cetera. En dus bedacht de sluwe Shajarat al-Dor om hem om te leggen. Zo ging dat in die tijd, politiek. En Shajarat al-Dor besluit om Toransha om te leggen. En nu is er een nog groter probleem. Want er is helemaal geen opvolger meer van de Eubiën. En dus is de machtscrisis in Egypte compleet... Dus wat denk je dat er gebeurt? Op dit moment bedenkt de sluwe Sajarat al-Dork deze gewiekste politica. Zij bedenkt om zelf op de troon te gaan zitten. Ja, Ongeëvenaard ongeevenaarde ambitie in die tijd. Een vrouw in de islamitische wereld op de troon. Dus zij doet het ook. Ze gaat de troon op. Maar dan barst de bom in de islamitische wereld want zo zijn we niet getrouwd. In Egypte, in Cairo, gaan de mensen de straat op om het aftreden van Shajarat al te eisen. En de ulama's spreken zich uit. Niet alleen die in Egypte, maar over de hele wereld. Dit kan niet door de beugel en zelfs de galifa, waar we net hebben over hebben Dat jochie die de naam draagt, Al-Musta's in Billah. Zelfs hij kon dit niet verkroppen. Hij stuurde een brief naar Egypte en hij zegt. O mensen van Egypte, als jullie mannen op zijn, zeg het dan. Dan sturen wij jullie mannen. Maar een vrouw op de troon, dat, is, dat, dat kan niet door de beugel. El-Mohim, shajaratad realiseert zich dat ze niet gewenst is op de troon. Dus ze treedt af. Maar Shajaratad-dor zou Shajarat niet zijn als ze niet zo ambitieus en gewikst en sluw was. Ze bedenkt zich, weet je wat ik doe? Ik trouw met een man, een zwakke man. En die maak ik dan koning. Zodat ik achter de schermen aan de touwtjes kan trekken. Ze weet van geen ophouden. Ambitie van de bovenste plank. Dus ze trouwt met... Izzeddin Eybek. Die de naam kreeg, de bijnaam... El-Malik al, al muiz Ze trouwt met hem. Maar... haar vermogen... om zwakke mannen uit te kiezen... heeft haar in de steek gelaten. Want Izzeddin Eybek bleek helemaal niet... zo zwak te zijn. Integendeel, hij bleek een hele sterke leider te zijn. En hij creëerde een machtig leger... ...en hij kocht zijn eigen memalik... ...die later de bijnaam kregen, El memalik al-Mu'izziya. El en dus Shahzad al-Dur ziet haar carrière als een kaartenhuis ineenstokt, En op een gegeven moment besluit Izzeddin Aybek... ...om een strategisch huwelijk aan te gaan met een van de heersers van al Mosel. En om op deze manier zijn macht te verstevigen in de regio... ...en eventueel zijn leger te versterken met die van de heerser van de Een strategisch huwelijk dus. En op dit moment dat hij dit besluit... ...gaat het hart van Shajarat al-Dor op in vlammen. De jaloezie die inherent is aan de vrouw... ...komt naar boven en doet zijn werk. Haar carrière valt in duigen. En nu gaat haar man ook nog een andere vrouw huwen. Dit kon ze niet verkroppen en dus besloot ze om wat te doen... Haar eigen man om te leggen. Ja, het lijkt wel een soap. Het lijkt wel een aflevering van een soap Maar zo ging het in de politiek in die tijd. Dus zij vermoordt haar eigen echtgenoot. Hoewel in dit keer ging ze niet vrij uit. Zij kreeg zelf ook de doodstraf. En werd op gruwelijke wijze geëxecuteerd. En die straf is haar gegeven door een andere vrouw. Zo zie je hoe vrouwen ja, niet met elkaar omgaan. Zij werd. Uh, geschopt totdat de dood erop volgt. Ja, dit is het uiteindelijke. Uh, uh, uh, zeg maar bestemming van ambitieuze vrouwen die de politiek in willen Ik zeg niet dat je als vrouw niet ambitieus mag zijn Maar ga niet de politiek in want dan krijg je dit soort nare gevolgen. El Mouhim Aybek is dood De enige opvolger van Aybek op dit moment in Egypte is zijn zoon Noord-Din Ali Veel namen, ik weet het, hoe lekker ik probeer de logica in te zien Want we werken ergens naartoe De enige opvolger is Din Ali maar er is één probleem met Nourdin Ali. Dat is de zoon van Aybek. Nourdin Ali is pas 15 jaar. En een 15 jarige kan geen land regeren. Zeker niet een land als Egypte in deze turbulente tijden met allerlei vijanden die aan de poorten bonken, de kruisvaarders, de Tataren, Interne verdeeldheid in Egypte, al -muhim. Een 15 jarige kan geen land als Egypte op dit moment regeren. En in feite kan een 15 jarige nooit een land regeren. Wat de oplossing is als volgt: Noggedien Ali op de troon en noggedien Ali krijgt een zaakwaarnemer die achter de schermen het werk van de staatshoofd verricht. Dus noggedien Ali is het beeld en achter de schermen krijgt hij een zaakwaarnemer. En de zaakwaarnemer die hij toegediend krijgt of toegewezen krijgt is iemand van het leger, de baas van het leger. En deze man, deze baas van het leger... die zou de geschiedenis van Egypte... en de geschiedenis van de Levant... en de geschiedenis van de wereld in het algemeen veranderen. En deze man is niemand minder dan Mahmoud ibn Memdud. Oftewel, 17, Kottos. Wie is Kottos? Kottos behoort tot de Memalik. Het is dus een slaaf... ...die buitgemaakt is in oorlog. Dat is wat we net hebben gezegd over de Memalik. Kotels, kijk subhanallah naar het plan van Allah... ...is de zoon van de zus, van de heerster van, van Gawarism. Dus de koning van Gawarism, hij is zijn neefje. En toen de Tataren het doel al Gawarismia aanvielen... ...en daar alles met de grond gelijk maakten... ...hebben zij buiten buitgemaakt. En toen zij hem buiten hebben gemaakt, hebben zij hem verkocht op de slavenmarkt van Damaskus. En toen is hij van meester naar meester naar meester gegaan totdat hij uiteindelijk belandde in Egypte. Dus, subhanallah, het plan van Allah. De man die het einde van de Tataren zou gaan betekenen, is verkocht door de Tataren zelf. Net zoals de man die het einde zou betekenen van Firao opgegroeid is in het paleis van Firao. Dit is het plan van Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ En is trouwens, de naam, is ook wel leuk om te vermelden... is hem gegeven door de Tataren zelf. Wat betekent in hun taal, wilde hond. En dat betekent dus dat Qutus van jongs af aan al een woesteling was. Iemand die gekenmerkt wordt werkt door, door eigenschappen van kracht en, en, en macht... En dus werd hij zo genoemd. Kottos, wat betekent wilde hond. Dus nu is de, Egypte, is de situatie in Egypte als volgt. Noord din Ali zit op de troon. Kottos, achter de schermen. De de facto leider van Egypte. En Kottos kijkt om zich heen. Inshallah zal dat de nieuwe Kottos zijn. Kottos kijkt om zich heen. Hij ziet de dreiging van de Tataren. Die bonken aan de... ...deuren en de poorten van Egypte. Hij ziet de dreiging van de kruisvaders... ...die nog steeds aanwezig zijn in Philistine. Hij ziet... ...de dreiging van de... ...verraders van de Eubiïen in Shem... ...die hun ogen gericht hebben op Egypte... ...en willen Egypte... Uh, ...voegen bij hun, bij hun territorium. En hij ziet de interne... ...verdeeldheid onder de Memeliek in Egypte zelf. Want je had verschillende groepen Memeliek. De, de Memeliek werden... ...vernoemd naar de koning die hen... ...kocht. Dus je had de Memeliek al Salihiyya. Die had, uh, yani, al-Malik al-Salih gekocht. Je had een al al-Mu'izziya... ...van Izzeddin Aybek. Al-Muhim, je had verschillende groepen... Mamalik en die waren ook verwikkeld... ...in een interne concurrentiestrijd... ...om de macht in Egypte. En God, is Allah, ziet dit allemaal. En hij zegt... ...het kan niet zo zijn... ...dat een land als Egypte... ...dat zich in zo'n turbulente situatie bevindt... ...met zoveel... Interne en externe bedreigingen dat in zo'n land een 15-jarige op de troon zit. Dus hij zet Noordin Ali af en gaat zelf op de troon zitten. Maar vanaf het eerste moment is Godels rahimahullah, heel duidelijk in de doelstelling die aan zijn bewind ten grondslag ligt. Hij is maar met één doel op de troon gaan zitten. En hij verzamelt de leiders van Egypte, politiek leiders... en hij verzamelt de geleerden en alle functionarissen van het land... in één vergadering en hij zegt tegen hen... de enige reden dat ik op de troon ben gaan zitten... is om de Tataren te bestrijden. Wat? ...strijden tegen de Tataren. Je hebt het hier over een land dat zich uitstrekt van China tot Polen. Letterlijk. Van Rusland tot de Arabische Golf. Je hebt het over een leger dat onovertroffen is. Nog nooit een slag verloren. Je hebt het over soldaten die zo beestachtig zijn... ...dat zij moorden en slachten uit vervelen. Niet omdat het een militair doel dient. Niemand geloofde er überhaupt in dat de Tataren te bestrijden waren. Laat staan dat ze te verslaan waren. Maar Qutus, in een verdeeld land... Let wel van welke situatie hij komt, Een verdeeld land met een economische crisis... vanwege de voortdurende oorlogen tegen de kruisvaders. Een economische crisis. En honderden interne en externe uh, vijanden... de kruisvaders, de Ayubi'en, noem maar op. In zo'n land, zegt God. De enige reden dat ik op deze troon ben gaan zitten... is om deze moordlustige bandieten te bestrijden. En zodra dit doel behaald is... Kijk naar... Hij is heel duidelijk in zijn doelstelling. Zodra dit doel behaald is, neem ik afstand van de troon... en mogen jullie zelf kiezen wie jullie als leider willen hebben. Hij is niet uit op het creëren van heerschappij. Hij wil deze macht die hij nu heeft... gaan gebruiken om het land voor te bereiden... Op een mega battle tegen het werelds grootste leger, de Mongolen. Duidelijker kan het niet. En de mensen in de vergadering tot dit moment toe denken ze: Ja, Kottos, wat is er met jou aan de hand? Hoe kom je op zo'n krankzinnig idee? Maar dan doet Kottos een legendarische uitspraak: Hij zegt, ja, een uitspraak die een leidraad zou moeten vormen voor elke moslim. Een uitspraak die de situatie van zwakte... waar de mensen van Egypte zich in bevonden... in één klap veranderde in een situatie van kracht en macht. Een uitspraak die in ieder van ons als motto zou moeten hebben in zijn leven. Hij zegt tegen de mensen in de vergadering... Men lil islami Wie moet de islam beschermen als wij het niet doen? We kunnen wel met z'n allen wijzen naar de ander... ...en de verantwoordelijkheid leggen bij de geleerden en de heersers, et cetera. Maar dat is je verantwoordelijkheid ontlopen. Wie gaat deze islam beschermen als wij dat niet doen? De moslimwereld staat in brand. Het oosten en het westen zijn ten prooi gevallen aan de klauwen van deze bloeddorstige beest. De omme, zoals ik net al zei, wordt gebruikt als een voetmat. Iedereen die haar passeert, vecht zijn voeten eraan af. En in deze situatie gaan wij met z'n allen wijzen... En wachten, wie moet de islam beschermen als wij dat niet doen? En toen de omara dit hoorde, barsten zij uit in tranen. En ze realiseren zich dat God is gelijk heeft. Men li'l islam. Wie moet de islam beschermen? De moslimwereld is vertrapt. Alle rijken waar je mogelijkerwijs je hoop op zou kunnen vestigen zijn ten onder gegaan. Zelfs het Abbasidische galifaat is er niet meer. En nu ga je nog steeds je vingers wijzen naar de anderen. Nee, zegt Kottos. Wij gaan deze verantwoordelijkheid op ons nemen. En dus staat hij voor een enorme uitdaging. Want Kottos bevindt zich niet in een land dat sterk is, een, eh, economisch en militair. Hij staat voor de uitdaging om, eh, om Egypte voor te bereiden op een oorlog tegen het machtigste rijk op aarde ooit. Niet op aarde op dat moment. Op aarde ooit. Het machtigste rijk. En dit terwijl Egypte zich in een economische crisis bevindt. En dit terwijl er interne verdeeldheid heerst onder de Memalik. En dit terwijl de vijanden van Egypte niet alleen extern zijn... maar ook intern. De moslims in Shem of de so-called moslims in Shem. En ondanks alles zegt God als rahimahullah... We gaan deze klus klaar. Tayyip. Dan is de sleutelvraag natuurlijk. Hoe gaat Kottos. Rahimahullah. Egypte. Klaarstomen voor een strijd. Tegen de Tataren. Hoe gaat hij de verdeelde Memalik verenigen. Hoe gaat hij zijn anderen interne vijanden uitschakelen? Hoe gaat hij de economische crisis oplossen? Hoe gaat hij de harten van de bevolking winnen? Hoe gaat hij de moeders zover krijgen om hun zonen te offeren? Antwoord op deze vraag krijgen jullie straks na de pauze. En dan zullen we zien of Quds rahimahullah... zijn bijnamen en zijn titels heeft waargemaakt. Al-Malikul-Mudaffar, al-Qa'idul-Muhannak... Allah is de enige die zich voelt. Dat na de pauze, inshaAllah, subhanat Allah mag bij handik, shadow en la, ila, ila, en staf, en